autoriteiten gegarandeerd dat de verdachte in de VS niet de doodstraf krijgt. In het westen van Frankrijk is een gezin met vier kinderen doodgevonden. De politie denkt dat de vader, een huisarts, zijn vrouw en kinderen heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De lichamen werden gevonden door een opa. Die ging bij het huis langs omdat het gezin niet was komen opdagen bij een familieetentje.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 houden wij een groot kijken hoe het morgen wordt. Ry Cooder, het is een man die we allemaal kennen als uh, singer-songwriter, maar hij is ook producent van een groot aantal liedjes. Hij heeft onder andere de CD van David Staples geproduceerd. Will never turn back en dit is Down in Mississippi. Down in Mississippi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 CD vol met dit soort muziek. Twaalf tracks staan allemaal liefst op deze CD. En sommige geschreven door die Ray Cooder, andere weer geschreven door die Mavis Staples, Mavis Staples en uh, prachtige muziek. ik zeg al geproduceerd door die Ray Cooder. En dit kent u ook beslist, hè?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 Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument That nothing comes from violence and nothing ever could For all those born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are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 van pijn, dan vertelt die regen ons hoe breekbaar we zijn, hoe breekbaar we zijn. Ik wil u zo dadelijk nog één nummer laten horen van dezezelfde cd. Maar eerst even de the Monsters Themselves. The long Road. Hij springt een beetje over, maar goed. En je Don't wait up for me tonight. En dat was all.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 you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 in, uh, in Mali heeft hij uh, mensen mee laten werken... zoals Ali Frakatur en Ali Magassa. Corey Harris, hij is erin geslaagd om een cd te maken... met muziek uit de Mississippi en uit Mali. Heeft u dat ook wel eens, dat u uh, allerlei dingen vergeet... en dan denkt u bij jezelf van... hoe heet deze zanger ook alweer? Hoe heet je ook alweer? En dan denk je bij jezelf... Ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud...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 In Den Haag is het onrustig geweest bij een betoging tegen de dodelijke actie van Israëlische commando's op een schip uit een konvooi voor Gaza. Een paar honderd demonstranten met Turkse en Palestijnse vlaggen werden door de ME weggehouden bij de Israëlische ambassade. Bij een charge werd onder andere activiste Greta Duisenberg geslagen. De meeste betogers trokken daarna door het centrum en gingen kort daarna weer weg. Wereldwijd is geprotesteerd tegen de Israëlische actie. In Griekenland werden 2500 betogers met traangas uiteengedreven omdat ze door een politiecordon probeerden te breken. Ook in Turkije en Zweden gingen duizenden mensen de straat op. Het hulpkonvooi naar Gaza werd vanochtend tegengehouden door Israëlische commando's. Op één schip braken gevechten uit tussen het leger en activisten. Daarbij vielen zeker negen doden.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 De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is voor twee jaar geschorst. Hij is niet betrapt op doping, maar het hoogste sporttribunaal bestraft hem... omdat zijn naam voorkomt op de lijst van de beruchte dopingarts Fuentes. In die affaire liepen onder meer Jan Ulrich, Robert Heras en Ivan Basso tegen de lamp. Ivan Basso heeft zijn schorsing uitgezeten en won gisteren de Giro. Valverde hield vast aan zijn onschuld.